8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door met de mix van nieuws en sport. Een studio vol gasten en, als het niet regent, een mooie partij op Wimbledon. Eerst het NOS Nieuws, Raymond Serré.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 De laatste Kamerdag voor het zomerreces zou wel eens de langste ooit kunnen worden. Op de agenda van morgen staat het laatste vergaderonderwerp nu ingepland om half vier s'nachts. Daarna moeten nog over veel moties worden gestemd en dat kost ook nog dik twee uur. Op 29 juni 2006 viel het kabinet Balken in de Twee in de zogenoemde Nacht van Aan. Die recordkamerdag eindigde om acht over half zes ochtends. De vergadering had 19,5 uur geduurd. De kans is groot dat voetbalinternational Robin van Persie... nog deze zomer, voor het nieuwe seizoen, vertrekt bij Arsenal. Hij heeft besloten om zijn contract met de Londense club niet te verlengen. Het contract liep nog één seizoen. Van Persie zegt verscheidene gesprekken te gevoerd te hebben met trainer Arsène Wenger en het bestuur van de club... maar er is een duidelijk verschil van inzicht hoe het verder moet. Van Persie speelde acht seizoenen bij Arsenal... won één grote prijs, de FA Cup, in 2005. Afgelopen seizoen was Van Persie de topscorer van de Premier League. En dan het weer. Vooral in het westen en zuidwesten kans op een onweersbui. Vannacht is het wisselend bewolkt, Vrijwel overal droogt. Koelt niet veel af met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overal kans op stevige regen. Onweersbuien. Maar het blijft wel warm. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. We gaan weer tanken en betalen lekker niks. We gaan weer tanken. We zijn er bijna jongens.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Jack Spijkerman is hier. Marco Heil ook. Hij weet alles van marketing en wielrennen. Doekle Terpstra heeft de oplossing voor studerende topsporters. En Jos Engelen is net geland op Schiphol. En nu geland hier. Hij zocht jarenlang mee naar het hicksdeeltje. Eerst gaan we naar Londen. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Beder. Marcelle Mesker op Wimbledon. Paraplu bij je. Ja, ze zijn weer omhoog de parapluus. Terwijl we zo'n goede, droge middag hadden. Eigenlijk boven verwachting kon er continu doorgespeeld worden vanaf het begin. En uh, zo zagen we ook een schitterende wedstrijd... die nog steeds aan de gang is tussen Andy Murray en David Ferrer. Wat een gevecht, wat een fysieke strijd. Wat een rallies met regelmaat. rallies met meer dan twintig slagenwisselingen. Een hele fysieke strijd begint het te worden. We zitten nu aan het eind van de vierde set. Andy Murray leidt met twee sets tegen één. Maar het staat 5-5 in die vierde set. Ja, en dan komen die uh, druppeltjes uit de hemel vallen. En moeten de heren naar de kleedkamer. Dat is natuurlijk een cruciaal moment. Eigenlijk had Andy Murray al klaar kunnen zijn. Want hij had twee breakpoints in de negende game. Dus die laatste service game van Ferrer. Daarna won hij zijn eigen service makkelijk. Had hij die ene voorhand die hij miste op breakpoint langs de lijn goed geslagen. Dan was hij al thuis geweest. Hè? Want hij wordt ook niet zo gek ver hier vandaan. Maar helaas, het is 5-5 geworden. En dus ja, uh, moeten we wachten tot het droog is. Of misschien dat het dak dicht gaat. En dan krijgen we nog. Een super spannend slot. Want misschien gaat Ferrer deze set nog wel winnen. Het zit zo dicht op elkaar. Gunstig voor de Spanjaard dat hij eventjes naar de kleedkamer kan. Even overleggen met zijn team. Even opnieuw ademhalen. Want hij zat toch wel een beetje in de verdrukking. En uh, wie weet krijgen we straks nog een vijfde set. Maar in ieder geval is dit de laatste kwartfinale van vandaag. We hebben Federer doorzien gaan tegen Jusni. Makkelijk. Djokovic doorzien gaan tegen Maier. Ook makkelijk. Tsonga een setje verloren tegen Kolschreiber. Maar uiteindelijk staat de Fransman ook weer voor de tweede achterin volgende keer in de halve finale van Noemonden. Dus het wachten is op deze partij. Murray-Ferrer. Murray leidt twee sets tegen een. En uh, de vierde set is het 5-5. En we moeten wachten tot het weer droog is. Ja. De VVD wil een boete voor scholen die spijbelende kinderen niet aangeven... bij de leerplichtambtenaar. staat in het verkiezingsprogramma van die partij. En van die partij is Kamerlid Ton Elias. Goedenavond. Goedenavond. Aan welk bedrag denkt u... 1.000 euro per, per school, per schoolleider, per keer. 1.000 euro per school, per school. Dan zijn die scholen in no-time failliet. Nou, of ze gaan wat aan het spijbelen doen. Ja. Kijk, het is dus echt een heel serieus punt. Het is niet ons hoofdpunt uit het maar Dit puntje is er nou uitgelekt. Maar staat er wel in, natuurlijk. staat er zeker in. Dat kan ik bevestigen. En waarom? Omdat, uh, kijk, het begint bij spijbelen. Dan begint het bij chronisch spijbelen. En dan komt de schooluitval. We hebben in Nederland bijna 40.000 kinderen die uitvallen van school. Daarvan is een flink deel dat dan op straat gaat. Dat begint met een beetje etteren en dat wordt groter etteren en het eindigt met criminaliteit. Dus het is echt dit probleem van dat spijbel is niet zomaar een beetje van zoals we allemaal wel eens een uurtje ertussenuit uit zijn geknepen. Het is een echt serieus maatschappelijk probleem en als je orde op zaken wil stellen dan moet je dat ook serieus willen aanpakken. Ja, en dan... Vandaar dat het in ons verkiezingsprogramma staat. En dan krijgt de, het krijgt de school een boete van, van 1000 euro, dus dan heeft de school het dus gedaan? Nee, natuurlijk. Het is ook van groot belang dat ouders hun kinderen aanspreken en zo'n kind in de kuif pikken en zeggen zeg wat is dat, wat hoor ik hier? Maar dan moeten die ouders het ook wel horen van de school. moet de school ook kla uh, klagen bij die ouders over het kind, het laten weten. Dat gebeurt vaak niet. Um, en de scholen zelf moeten het serieuzer nemen. Moeten er harder op uh, aanslaan. Ja, dan stuur je toch een, een kind dat spijbelt van school? Ja, nee, ja maar dan, dan het endstap liedje is dat iedereen, dat iedereen niet meer naar school gaat. De cultuur om er te gemakkelijk mee om te gaan is niet goed... En waarom niet goed, vooral niet goed... omdat het uiteindelijk leidt tot veel grotere problemen. En nogmaals, de uitval van school van tegen de 40.000 leerlingen... Dat is natuurlijk een heel serieus maatschappelijk probleem. Ja, Jack Spijkerman is hier ook in de studio. Jack, jij wil heel graag hier eens overzetten. Ja, ik, ik heb elf jaar voor de klas gestaan. Je zadelt dus de school weer met iets op. Scholen moeten vertrouwen krijgen van de, van de kinderen. Die moeten ze kunnen vertrouwen. Dan gaan er wel veel dingen mis en kinderen spijbelen. Maar als de scholen dat weer door geven... vertrouwen de kinderen die school helemaal niet meer. En je zadelt de school weer met nog meer dingen op. Het ja, wordt al okay. zo ongelooflijk zwaar voor de klas. Ja, ja. Punt, ik vind het belachelijk En een boete ja. van duizend euro is buiten ja, proportie. Jack, we spreek ik. Ik zeg punt is punt, ja. meneer Elias. Ja, is dus, uh, typisch zo'n jaren 70 verhaal van uh, vrijheid en blijheid. Dat mag meneer Spijkerman ah, uiteraard, uiteraard vinden, maar wij denken daar anders over. Ja. Ja. Um, um, nou uh, komt dit, meneer Elias, uit het VVD-verkiezingsprogramma. U zegt het is, het is, er, het is uitgelekt, maar uh, had u niet moeten wachten tot het wo echt wordt gepresenteerd? Nou, ik weet niet hoe het precies gelopen is. Maar in ieder geval, nu.nl heeft er vanavond over bericht. Ja, dan gaat het lopen. Ik probeerde alleen aan te geven dat het niet ons hoofdpunt is. Nee. Hoofdpunt is natuurlijk dat dat beter moet worden gepresteerd in het onderwijs. Over de hele linie. Door leerlingen, door leraren, door schoolleiders, door besturen. Maar ook dat zal meneer Spijkerman wel een verkeerde aanpak vinden. Nee. En, en, en, en, misschien heeft, heeft u nog... Uh, de PVV heeft voorgesteld hè, om de maximum snelheid te verhogen. naar nou, 140 kilometer. Heeft u daar nog uh, gedachten over? Volgens mij heeft dat niets met mijn portefeuille onderwijs te maken. Nee? Daar heeft u geen idee over? Volgens mij heeft dat niets met mijn portefeuille onderwijs te maken. <laughs> ja, daar heeft u geen idee over. Buiten de portefeuille heeft u geen idee <laughs> geen over. Ja nou, ik heb wel al alle ideeën, maar die bespreken we altijd in onze fractie. En ja. wij, uh, wij, zijn slecht, uh, wij hebben slechte ervaringen aan uh, verdeeld optreden okay. bij de PVD. En dat gaat een stuk beter sinds we dat niet meer doen. <laughs> Goed. Op uh, per meneer moet het eigenlijk ingevoerd gaan worden, dat die ja. duizend euro uh, per nou, kind ja, op zo, uh, zo snel mogelijk. Er is al een keer over gesproken in de Kamer. Maar het is ook belangrijk dat de onderwijsinspectie controleert of dat ook werkelijk gebeurt. En wat ons betreft zal het nieuwe kabinet één van de vele punten hiervan maken. Ja, ben benieuwd of het doorkomt. Dank u zeer. Goedenavond. Ik had u nog niet bedankt, maar geef niet. Dank u wel, meneer Elias. Goedenavond. Ja, de ja studio... nu zegt hij niks meer. <laughs> ja, nee, hij is weg. Uh, de studio is, uh, is inmiddels weer volgelopen. U hoorde, u hoorde Jack Spijkerman al. Um, uh, maar er zijn ook uh, drie andere gasten bij onze tafel. Drie mensen die eigenlijk allemaal wat te vieren hebben. Uh, Jos Engelen is, is net terug uit, uh, uit Geneve. Um, um, u bent directeur geweest bij het CERN. Vandaag is dan de dag het, het Higgs-deeltje is uh, onthuld, ontdekt. Um, in het kort, uh, wat is uw gevoel? Uh, heel heel opgewekt, opgewonden, alsof er iets, uh, iets voltooid is waar. Uh Velen, maar ik ook, heel veel jaren van ons beroepsleven mee bezig zijn geweest. Het project dat uiteindelijk nu succesvol het heksdeeltje heeft aangetoond... De, de officiële goedkeuring voor financiering door de lidstaten van CERN, waaronder Nederland. Die, die goedkeuring dateerde 1994. En daar zijn wel weliswaar niet, niet iedereen vanaf dat moment fulltime mee bezig geweest... maar heel veel mensen voor een groot deel van hun tijd... Ja, en dit is nu dus, uh, het is nu dus helemaal rond. En uh, u uh, kan ik dus feliciteren. Ik kan Marco Heil ook, uh, ook feliciteren, uh, uh, sportmarketeer en uh, PR-manager van Lotto Belisol. Gefeliciteerd met de etappe winst van André ja, Kruijper. Dankjewel. Ik ja. heb het uh, niet live kunnen zien, want ik zat in de auto op weg hier naartoe. Maar ging ik, ben op... of... nou, ik ben ongeveer op de pechstrook moeten gaan. Ja. Ik moet gaan staan tijdens die sprint. Je gaat dan onbewust meedoen. Ik denk dat ik ongeveer 200 RE. Ja. Ik, ik hoop niet dat het live... De, ja, dit, kun, dit kun je niet knippen, vrees ik. He. Ik was toen nog in België. Nog in België ja. Je gaat dan onbewust meesprinten. Ik heb het op de rollen ook wel eens. Als je, als je naar Milaan San Remo zit te kijken en je zit op de rollen te fietsen dan, dan ga je meesprinten. Ja. Wat ja. had je toen nu horen dat Cavendish was uh, gevallen? Ik zou jij zeggen trouwens, we hadden we afgesproken. Maar... Nou, je mag daar natuurlijk niet blij om zijn, maar laten we wat anders Ja, Cavendish is gewoon de sterkste sprinter. Dat is gewoon zo. Het is de sterkste sprinter aller tijden. En het is natuurlijk een beetje pech natuurlijk dat onze André Grijpel daartegen moet rijden. Maar langs de andere kant is het een jongen die ontzettend hard ervoor werkt... en die het gewoon verdient. Los van of Cavendish nou valt of niet. Kijk, Cavendish wint zoveel. Het had vandaag de 22ste kunnen zijn. Maar hij wint ze ook niet allemaal. En laten we heel eerlijk zijn... na Cavendish is Grijpel de sterkste. Doekle Terpsta, ook van harte welkom. KNSB Voorman... Vandaag ja. bij de, uh, de presentatie van het Olympisch Team geweest, hoor je Ja, dat, ja, dat was is het, echt een, is het echt een team? <laughs> ja, ja, nou, dat kun je, ja, ja, dat kun je natuurlijk niet zeggen. Als je niet al zo, die mensen, ja. die jonge mensen daar op het podium ziet staan... die elkaar misschien ook voor het eerst tegenkomen... er zitten natuurlijk heel veel individuele sporters bij. Maar 1600 ja. mensen in de zaal, echt voortreffelijk georganiseerd door het NRC. En dus even, echt grote compliment. Beter dan de vorige keer bij Vancouver, laat maar zeggen. Hoe weet je dat zo? Nee, denk ik zo. Nou, ik sluit het niet uit. Wat was er anders dan? Nou, weet je... Gewoon zeggen wat op staat. Ja, Ja, dat ga ik over vertellen. Maak je niet ongerust. Twee jaar geleden, toen heb ik eigenlijk... Het waren voor mij de eerste Olympische Spelen als voorzitter van de KNSB. Heb ik eigenlijk heel onbevangen toegeleefd naar de ploegenoverdracht. En ik heb mij toen bestuurlijk wel heel erg verbaasd over wat er gebeurde. Eigenlijk moet ik zeggen, wat er niet gebeurde. Want de bonden die kwamen überhaupt in uh, dat hele spel niet voor. Uh, terwijl wij als KNSB uh, intensief vier jaar lang met onze sporters optrekken. Uh, uh, en dan in één keer ben je ze kwijt. En uh, je bent eigenlijk helemaal niks meer. En wij hebben toegezegd tegen het uh, uh, bestuur van de NOC en NSF: NSF... Ja, dat, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, laten we nog nadenken over de vraag of dat dichter bij elkaar gebracht kan worden. En ik moet zeggen dat... Uh, uh, uh, dat dat vanmiddag op een uh, fantastische manier is gegaan. Ik vind dat ze dus op een hele goede manier hebben geluisterd... ook naar de mensen van de KNSB... die heel intensief bij het gesprek betrokken zijn geweest. En dat was, uh, vond ik, een voorbeeldig overdracht. Ja. Ja, we hebben een hiksdeeltje, we hebben Grijpel, we hebben de overdracht van de Olympische ploeg. Uh, gefeliciteerd Jack Zwijkerman. Ja, Jack. Wat heb jij, wat heb jij te vieren? Uh, vakantie. <laughs> ja. Vrij, heerlijk, sport kijken. Ja, Jack, <laughs> ik, ik mis je wel op de radio, hoor. Nou, de radio is wel leuk. Nou, ik hier weer zit, denk ik, is radio toch leuk? Hè? Ja, maar he, mis je het niet zo erg dat je toch wel overweegt om Ja, maar misschien... er is. Weet je, bijna alle de, programma's zijn tegenwoordig hoogstaal geprogrammeerd. En het soort programma wat ik deze deed: Steen-in-Beenshow en, en, en Spijks met Koppen. Dat, dat kun je niet elke dag doen. En daar is bijna geen plek meer voor, uh, hmm. voor die programma's. Ik zou, het zo, ik zou echt zo instappen als te zeggen: Nou, wil je op de zaterdag een programma doen? Lijkt me heel uh, ja, leuk. Ja, maar waar zit ik me nu gelijk? Ja, op? ja, dat is het grote probleem natuurlijk. Er is, er is heel weinig plek. Hmm. En dat snap ik. En uh, bij de commerciële uh, al, al helemaal bijna niet. Ja. Dus... Maar spijkers met Koppel bestaat in ieder geval We nog We staan nog steeds, ja. al 18 jaar. Toch mooi uh, eigenlegd uh, wat nog steeds uh, draait. Ja, is dat geen optie dan? Nou. Ik denk dat de vara... Maar ik weet het niet zeker. <laughs> ik heb zo'n gevoel dat de vara zegt, dat doen we niet. Dat is een gevoel, hoor. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Herman van der Zand en Robert Meder. be right. Dat hoorde u wel Het de jaren 50 van het uh, bekende reclameliedje Chuck Willis en de CC Rider. Feel in the wheel. Ja, we gaan weer naar de La Belle France. Onze speciale verslaggever Filemon die reist uh, voor de sportzomer mee uh, met de Tour. En doet iedere dag bij ons uh, verslag van zijn belevenissen. Filemon, goedenavond. Als nieuweling in de, de Tour. Robert en Herman. Weer uh, iets uh, nieuws ontdekt uh, in de Tour. Mag ik aannemen vandaag? Nog iets beleefd? Nou, ik heb in ieder geval ontdekt dat je Frans moet kunnen in de tour. Want uh, wij hebben een soort oh. chronisch uh, internetprobleem. En uh, we moesten dus iets halen in zo'n telecomwinkel. En uh, ik probeerde uit te leggen en uit te leggen. En op een gegeven moment stonden er twintig Fransen om me heen. En uh, op een gegeven moment had één iemand een idee. Waarschijnlijk dacht hij, hey, het gouden idee. Die zei, ja, ik, heb, uh, ik kan iemand bellen en die spreekt Engels. Dus hij een nummer intikken en gaat maar Frans lullen tegen iemand die Engels is. En op een gegeven moment krijg ik die telefoon lijkt het een bandje te zijn met iemand die zegt dat ze gesloten zijn. <lacht> dus uh, dat is toch onhandig. Dus ik ga, ik ga echt op, als er iemand is die mij Frans kan leren, ik hou me aan. Dus je bent het gaan uitbeelden wat, wat je nodig had? Nee, ja, ik heb nog steeds geen internet. We staan ergens met een heel raar kastje op een heuvel in Normandië waar het om werd. Dus als ik er straks niet meer ben, dan weten jullie dat er een bliksem is in. Oh, doe dan gauw even wat je wilde doen. Wat bedoel je? Moet ik, uh, moet ik nou echt gaan voorzeggen dat Maarten Tjalingi aan de lijn hangt? Oh, ja, ja, Maarten Tjallingen. Ja, we hebben... Hoi Maarten, hoe gaat het? Hoi. Ja, ja, het gaat, gaat best goed. Ja. Zit je niet te ik... veel bij de pakken neer? Nee, nou, nee, ja, ik bedoel je, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben 40 kilometer naar de finish gereden met een gebroken heup. Eh, dus, ik <laughs> kan je wel wat ja, hebben. Ja, nee, ik kan wel wat hebben erbij, ja, nee, maar ja, het is natuurlijk zonde van mijn, van mijn vorm dat, dat ik nu thuis lig. En ja, daar behalden natuurlijk wel van. Maar, ja, ik vind dat ze ja. daar een... Ze moeten daar een speciale trui voor introduceren. Mensen die 40 kilometer kunnen fietsen met een gebroken heup. Ja, dat is een goede. Of een speciaal rugnummer of zo. Ja, hey, maar Maarten, ik ben vanochtend ben ik met mijn collega Bart Meijer, die doet hier de productie. Ben ik naar een kaartenwinkel gegaan en heb ik een prachtig mooie postkaart gehaald. En uh, daarmee ben ik naar de renners, de Nederlandse renners van de andere ploegen dan de Rabobank gegaan. En ik begon met Roy Curvers, maar vroeg eerst of hij jou goed kende. En toen? Ja, je hebt altijd wel contact uh, met de Nederlanders in de, in de koers. En uh, Maarten is een hele open jongen, een hele, hele vriendelijke jongen. Dus uh, daar maak je altijd wel een praatje mee. Heb je nog een boodschap voor hem? Uh, Maarten, veel beterschap. En uh, ik heb nog nooit iemand zo hard zien rijden met een gebroken heup. Ja, dat is wel knap, hè? Ja, als je, als je zoiets uh, breekt, dan je kan je dan toch nog uh, die laatste 50 kilometer naar de finish uh, rijden. En, uh, hij kwam ons voorbij uh, toen we met Marcel uh, aan het rijden waren. En uh, we hoefden niet bij hem aan te pikken, hoor, want de reed zo En als dat Koen de Kort niet is van Argos Shimano. Koen. Hey, goedemorgen Fiedelman. Ik heb een kaart voor Maarten, want uh, die ligt in het ziekenhuis in yeah. Amersfoort. Zouden we iets op willen zetten? Ja, tuurlijk wil ik dat. Ja, kijk, ik heb, kon ik geen andere kaart vinden. Er staat een pusje op. <laughs> dat is wel heel schattig natuurlijk, zo'n pusje. Zit op de piano. Hij is weer in Nederland, dus hij heeft weer een pushje in de buurt. Ja, dat is inderdaad ook weer waar. Ik ben gelukkig voor hem. De dus schrijven valt nog niet echt mee met Eén, uh, met mijn rechterhand. Maar... Nee, want jij bent ook gevallen. Ja. Ik zou het bijna vergeten. Het, het, valt, uh, het valt mee door, hoor. Alleen schrijven is nog niet helemaal uh, het beste. Maar als Maarten met een gebroken heup een hele etappe heeft uitgefietst... Ja, ik ga gewoon afzien hoor. Het, uh, dit moet weer geschreven worden. Wil je nog iets tegen hem rechtstreeks zeggen? Want hij luistert altijd Radio 1. Ja, dat heb ik ook gehoord. Die altijd Radio 1 luistert. Ja, eigenlijk uh, wat ik nu net opgeschreven heb. Ik hoop dat hij uh, weer heel snel terugkomt in de wedstrijden. En ja, uh, yeah, we zullen hem missen voor de tijd dat hij er niet bij is. En dan maar even naar de grootste concurrent van Rabobank, Vakant Salai. En als dat Wout Pols niet is. Ik heb hier een kaart voor Maarten Chalingi. Zou ja. jij er iets op willen zetten? Ja, tuurlijk. Het natuurlijk wel uh, ja. echt sneu dat hij in het uh, ziekenhuis ligt. Maar ja, ja, zo concurrentie zijn. minder. Ja, maar zo krijg ik niet. Ik bedoel, uh, heb ik liever een concurrent meer erbij. Maarten. Uh, Chalingi schrijf je met uh, twee is. Maarten, heel veel wetenschap en tot snel. Ja. Wout. Ba, ba, ba. It, en dan nu even naar een ervaringsdeskundige wat betreft in de kreukels liggen. Karsten Kroon van Saxo Bank. Hij moet als geen ander weten hoe Maarten Cialingi zich op dit moment voelt. Ja, hij is natuurlijk super teleurgesteld. Uh, kijk, die, die, die ploeg die doet het hartstikke goed. En dan wil je er toch bij zijn. Uh, nee, misschien uh, gaat er een op het podium staan in Parijs. En misschien gaat Gezing de Tour al winnen. Dus ik denk dat hij gewoon super teleurgesteld is. Uh, en uh, ja, ik ben gisteren met hem uh, naar de finish gereden. En uh, ja, ik weet gewoon, het is, uh, het is een harde jongen. Dus uh, en als zo iemand... Uh, Zit te klagen dat hij pijn heeft, dan heeft hij echt wel pijn. Dus uh, ik had wel uh, een beetje het vermoeden dat er wel iets uh, aan de hand was. Ja. Wat heb je erop geschreven? Sterkte, hardkant, Karsten. Dank je wel. Succes vandaag. En dan nog even het laatste team waar Nederlanders rijden, behalve natuurlijk Maartens team zelf Rabobank, namelijk Green Edge met Pieter Wening en Sebastian Langeveld. Pardon. Nous cherchons le bus de Green Edge. Ah, on est français. Green Edge. No. Hey, Sebastiaan. Hé, hey, jongen. Ik heb een kaartje gekocht voor Maarten Tjallingi, want die ligt in het ziekenhuis. Oh, ja. Ja. Zou je ja. wat op willen schrijven? Zeker weten. Klopt, hè? Hoor. Ja. Oh. Hij is gewoon nog in onze groep gefinist, hè? Ja, ongelooflijk hè? Met een gebroken heup. Ja, dat Ken dat je hem echt... goed? Ja, ja, ik heb vijf uur bijna een ploeg gereden. Ja, dat is wel uh, zuur voor hem. Ja. Ik weet zeker dat ze me echt nodig hadden ook in deze tour. Maar ja, dat is de tour, hè? Cella Tour. Ja. Hey. Pieter! Goedendag, Pieter Wening, goedemorgen. Goedemorgen. Het is wel een bikkel, hè, met een gebroken heup, toch nog de etappe uitrijden. Ja, dat vind, ik, uh, uh, dat vind ik, zeker knap. Daar moet je zeker wel, uh, moet je zeker wel uh, karakter voor hebben, ja, inderdaad. Het is toch een beetje uh, dat dat vriezen, hè? Ja, dat is wel uh, natuurlijk. Nou, dat zijn doorbijters, hè. Dus uh, ja, daar ga je. Maar volgens mij voel je gelijk wel als je heup breekt dat het niet goed is. Dus ik weet niet of het echt slim is om dan door te rijden, maar ja. ja. Heb je nog een persoonlijke boodschap voor hem? Ja Maarten jongen, sterkte ermee en uh, ja, ik hoop dat ik je weer snel uh, terug zie in Koers man. Hopelijk in de vuelta. Dankjewel. Okay. Nou, je bent de Goed. allerlaatste die weggaat. Ah ja, ik ben altijd de laatste. Dus, uh. <laughs> Succes vandaag jongen. Ja, ja, Oké, okay, ik ook weer, man. Ja, mooi. Maarten, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja. hart hartverwarmend. Ja, <coughs> mooi hè. Ja, ja, ja. Goed gedaan, Fileman, ben je er nog? Ja, ja, ja. En het, is ook, het is mooi om te merken ook dat, er, dat de concurrentiestrijd niet echt heel heftig is tussen de, tussen de ploegen. Ik denk dat als er een renner van Van Kanselij het niet goed doet... dat ze dan met z'n allen gewoon voor Rabobank gaan rijden bijvoorbeeld. Je merkt echt dat die, die teams die, die zijn echt vriendschappelijk met elkaar zijn. Ja, maar Maarten, Maarten, is dat zo? Nou, ik vind, ik vind wel de sfeer onder Nederlanders is goed in, in, in de koers. Ja, dat is natuurlijk mooi om, uh, om, om, om zulke soort uh, verhalen te horen wat Filemon allemaal uh, bij elkaar geschaafd heeft. Ja. En uh, ja, dat is gewoon mooi om te zien. Ja, je, moest net dat... heel, je hoorde net, want je, had, je stond hier op de voorfluiting, zoals wij dat noemen, op het spiekertje. Toen ja. hoorde je weer heel hard lachen in één keer in het midden ja, van deur. Waar voor... moest je nou zo om lachen? Uh, ik, ik weet het niet meer. Voor mij kost het een kroon. Dat oh die ja, hier kroon. Ervaren, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ook, ook Fidemol, hoor. Fidemol, die, die maakt natuurlijk wel een mooie avond. Dus het is wel heel leuk om uh, te horen. Zeg Maarten, <laughs> dat, uh, op het laatste werd even genoemd dat, je, dat, dat ze je hopen te zien uh, bij de Vuelta. Ga je dat uh, redden? Ja. ja, wie weet. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik, ik zei net al uh, tegen iemand anders ook. van, uh, ja, Ik probeer gewoon nu van dag tot dag te bekijken hoe ik, ga, hoe ik me voel. Uh. Kijk, ik heb heel veel pijn aan mijn been. Uh, en, en dat moet ik gewoon even goed bekijken. Hoe het, hoe het gaat. En dan moet ik, ja, al, al doende een planning, een planning maken en dan uh, hopen dat ik zo snel maar weer terugkom. Ja. En wie weet je weet het voor altijd, dat zou mooi zijn. Ja, dat zou zeker mooi zijn. Heel veel, heel veel sterkte uh, met je herstel in ieder geval, uh, Maarten. Ja, nog ja, even over die kaart, Filemon. Ja? Want jij hebt hem nu in je hand, maar jij, jij zit in Normandië en Maarten ligt in het ziekenhuis in Amersfoort. Hoe, uh, hoe ga je dat doen? Ja, ze hebben gewoon brievenbus hier in Frankrijk. Dus die ook gewoon op de bus. Dus je weet het. Dus je, je, je, kent het je, je, je kent het adres. Uh, gewoon ziekenhuis Amersfoort. Er staan er drie geloof ik in Amersfoort. Hè? Welke is het ja, maar Ik denk dat er maar één iemand die Maarten Chaleri heette in het Amersfoort ziekenhuis ligt. Ja. Nou, ik, ben, ik ben alweer thuis nu. Dus, uh, oh, ja. oh. <lacht> oh. <lacht> dat is maar één adres voor mij. <lacht> <lacht> nou, dat regelt dat wij even buiten de ja. uitzendingen hebben. Ja, het, ja 341. <lacht> dat wordt heel druk. Ja, ja, regelt dat maar even buiten. En dank jullie wel, Maarten Sterkte. Oké, okay, dankjewel. En Filip Man ook op een andere manier. Ja, ik ga drie weken naar Spanje, hoor ik al. Nou ja. Oké, Doei. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, elke avond in de Radio 1 Sportzomer bellen we met Nederlanders over de grens. Vandaag ja. uh, boven de meulen, die zit helemaal in Londen. Ja, ja, Bo. Uh, uh, goedenavond. Vandaag is in Australië de eigenlijke koning van Engeland overleden. Tenminste, volgens een aantal historici. Michael Abney Heisting, uh, de, de echte troonopvolger... en dus niet Queen Elizabeth. Hoe zit dat? Ja, nou, is, is, is, uh, hij is het echt. Uh, ja, hij was het echt. En zijn zoon is het ook echt. De, de nieuwe rechtmatige koning van Engeland. Als je uh, de officiële weg bewandelt... Uh, die daarvoor nodig is, dan moet je helemaal terug naar 1441... toen er in uh, Frankrijk een jongetje geboren werd... als de zoon van Edward III, geloof ik. En dat zou koning Edward IV worden. Alleen is uit onderzoek gebleken dat die Edward IV... een, een bastaardkind was van uh, zijn moeder. En dat is wel weer grappig hoe ze dat uitgevonden hadden... want zijn vader was op campagne met het leger in Pontoise... toen hij verwekt zou moeten zijn. Dus hij was vijf weken weg... En dat kind werd geboren en dat staat gewoon in de registers wanneer hij geboren is. En als het allemaal door zijn vader zou zijn gebeurd, dan was het een kind van elf maanden zwangere moeder geweest. Dus daar bleek uit dat, dat die Edward IV niet uh, een, een uh, legitieme uh, kandidaat voor de troon was. En uh, nou, toen zijn ze gaan uitzoeken uh, wie dat dan wel had moeten zijn. En toen bleek dat er nog een, een legaal broertje van deze Edward de IV was. En die heette George. En George had dan weer een. een, een uh, een zusje, en dat was Margaret. En die zou dan eigenlijk Margaret de Eerste moeten zijn... maar die werd door, Ed, door Henry de achtste, Hendrik de Achtste uit de weg geruimd met al haar kinderen. Maar het spoor bleef bestaan. En een historicus en een televisiemaker zijn daar ooit achteraan gegaan. En die kwamen toen in een obscuur klein plaatje in New South Wales in Australië terecht... waar deze Michael Abney Hastings woont. En die wist wel van de geruchten... En uh, die, die is ook echt gewoon wel de veertiende of de dertiende earl van Loudon, Een hele nette uh, adellijke familie. Maar uh, ja, het grappige van het hele verhaal, dat vind ik althans het allergrappigste... is dat hij een uh, hart en nieren een republikein was... Hm. Tijdens zijn leven in Australië. En had zelfs tijdens het referendum over de uh, koning... blijven onder koningin Elisabeth of de Republiek Australië... onafhankelijk van Engeland volledig als republiek... had hij voor de republiek gestemd. Hm. En is ook zo zo graf ingegaan. Ja, en uh, hij wilde er ook verder geen claim op leggen. Terwijl, ja, het is toch wel een redelijk serieuze claim. Ja, en uh, hij, hij is dus inderdaad uh, zonder een claim te leggen overleden. Uh, 69 jaar ja. oud. Dan heeft hij een zoon van 37. die uh, Misschien wel uh, die aanspraak. Ik, uh, wel uh, zal ook willen overnemen? Ja, dat is maar de vraag. Hè. die is in ieder geval om te beginnen nu keurig de vijftiende Earl of Loudon, Dus dat is ook alweer netjes. Maar ja, die is ook opgevoed met een republikeins, in een republikeins gezin. <laughs> dus de kans dat die nou ineens gaat zeggen van... ik wil uh, koning van Engeland worden, die zie ik niet zo groot. Het was een eenvoudig boerig, of nou eenvoudig wel een nette familie... maar hij was een rijstverbouwer in Australië. En die zoon die uh, leeft daar ook vrolijk en blij als republikein. Dus ik denk niet dat hij alsnog een claim gaat leggen. Ik denk ook dat het wel een hele lange weg zou zijn... om dat hele huis van Windsor nou van de troon te krijgen. Maar volgens die documentaire die ik nog even snel bekeken heb... Uh, ja, daar is eigenlijk geen... geen uh, dingetje tussen te krijgen. Geen spel tussen te krijgen. Ah, dus de echte trompetent woont uh, in Australië en is nu 37. Ja, dat is de nieuwe. Dus dankjewel. Uh, boven ja, de Meulen in Londen. Ga ik ga vlucht terug naar de laatste set van uh, Murray. Of misschien de laatste set. Het is, uh, zes, het is weer een tiebreaker. We, We gaan ja, zo, zo ja, even klopt. kijken. We gaan zo even kijken op iemand. Dankjewel ah, ja, Bo. Dat is toch sportzomer <laughs> per slot. Ja, zo is het. Maar, ja. <laughs> maar met nieuws. Uh, het NOS nieuws uh, met Remon Saré.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 Een ruime meerderheid van de PVV-kiezers blijft achter partijleider Wilders staan. Blijkt uit peilingen van Maurice de Hond en Eén Vandaag... na de perikelen van gisteren toen twee PVV-kamerleden uit de fractie stapten... en openlijk hun kritiek spuiden op Wilders. Uit de peiling van Eén Vandaag blijkt dat een deel van de PVV-kiezers... nu nog meer vertrouwen in Wilders heeft. En de Rotterdamse politie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd... voor de tip die leidt tot de aanhouding van Jeffrey K. Hij is volgens de politie de dader van de steekpartij... op een basisschool in Rotterdam op 22 juni... Daarbij werd een vrouw gedood en raakte de ex-vriendin van K gewond. En dat waren de hoofdpunten uit Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, stel, je weet van het hicksdeeltje, deeltje maar je mag nog niks zeggen. Jack Spijkerman is hier. En Douglas Herpstra. En de PR-man van de ploeg die vandaag de tour heeft won. En Marcella Meska, die kijkt naar Ferrer tegen Murray. Ja, en misschien wel de allesbepalende slotfase. Het staat twee gelijk in de vierde set tiebreak. Murray dus met twee sets tegen één. Dus het kan met een paar punten gepiept zijn, maar ja. Schat die uh, Ferrer niet uit. Die serveert nu. En de rode re -oh, return van Murray gaat uit. Hij stond 2-0 voor. Kreeg toen met z'n voorhand een kans om te passeren. Koos toen een beetje passief voor een lopje. Die pakte niet goed uit. En Ferrer smashte die bal af. Het had daar 3-0 moeten zijn. Werd het niet. En nu staat Murray 3-2 achter. Dus iedereen zit hier op het puntje van de stoel. Maar ik moet zeggen, Ferrer, wat een geweldige tennisser is dat. Een man die nooit verzaakt. Zo'n groot hart heeft als die speelt. En ook niet... Iets laat merken, stoïcijns. Je ziet geen emoties, maar hij gaat door. Hij blijft doorgaan. Nu een ees... Wel of niet voor Murray? Hockey wordt ingezet door David Ferrer. Dus dan wordt het of 3-3. Of er moet nog een tweede service kopen. En wat beslist Hokkaï? Ja, hoor, die bal heeft de lijn geraakt. Het is 3 gelijk. En dan gaan ze weer even wisselen. En dan duurt het weer even. En ja, het is nog niet gespeeld. Misschien maar weer eventjes teruggeven. Tot we dadelijk in de allesbeslissende fase komen van deze tiebreak. 3 gelijk dus in de tiebreak van de vierde set. Is dus een van de gasten hier aan tafel een fanatiek tennis. Fan die echt de ja, dagen voor de kan zitten. Kijk ja. wie zegt dat we zeggen: Oh Jack. Nee, nee de, ik volg het wel. Ik ja. ja, sport eigenlijk. Ja, ja? als uh, niet alleen wielrenner ja. dus. Ja, nou, veel de... staat wel op je, Natuurlijk, natuurlijk. Ja? Het voetbal is een pla paar plaatsjes gezakt uh, met recente gebeurtenissen, <laughs> zullen we maar zeggen. <hijen> dus dan stijgt het tennissen bijvoorbeeld. Hè. Maar waarom zit je eigenlijk hier en niet in Frankrijk? Ik vertrek morgen ah. en dan volg ik het tot uh, nou, de laatste week. Ja. ja, volgen, maar in dienst van uh, de ploeg. In dienst van de Belisol. Ik werk voor Belisol. Ik ben Père dus van Belisol. Wat doe je dan allemaal in de tour? Van alles en nog wat. Ontvangst van VIP-gasten, VIP perscontact, een hele hoop zaken eigenlijk. Vond ik het nou goed? <laughs> ja. ja, ja, ja. <laughs> dat, uh, <laughs> <laughs> dat is nee, kreuniaal, zullen we nee, nee. maar zeggen. <laughs> ja. VIP-gasten. VIP <laughs> <gasten>, ja. <laughs> ja, zoals, wie komen er zoal? Wat is een, uh, de nou, grootste VIP, laat maar zeggen? Nou, onze grote baas is natuurlijk de grootste VIP, dat is duidelijk. Ja. Die komt zaterdag. Maar wie is een VIP uh, die wij ook kennen, laten we zeggen? Nou, wie heb je daar? Wie hebben we allemaal. Moet ik even nadenken. Nou, bijvoorbeeld de, de baas van, van Ridley Fietsen, die komt rijdt zaterdag mee. En we hebben een hele hoop lokale kan kantoorhouders, zal ik maar zeggen. Baby Sol is ook actief op de Franse markt. Nou, die hmm. wil ook wel eens van hun eigen Tour de France ja. proeven natuurlijk. Mag ik eens dat vragen? Jullie, dat... jullie doen dit voor reclame. Zullen we even. een je even ontbreken? Gaan we even naar Marcella? Marcella is Nog twee. Oh, hij ja. kan het afmaken. Ja. Ja, en aangezien we toch uh, tennisliefhebbers hebben in de studio, kijken we even naar het slot. Het is 5-3 voor Murray. Kan hij het afmaken? Goede service van Ferrer. Die heeft uh, de service de rally aan de gang. De voorhand. Oh, wat een uithaal zeg van uh, Ferrer. Wat knap onder druk uh, toch dit punt binnengehaald. Want hij heeft alles en iedereen tegen, behalve zijn eigen spelersbox. Daar zitten zijn coaches, zijn familie, zijn vrienden. Ja, en die juichen natuurlijk nu hard, want hij houdt zo die timebreak nog een beetje in leven. pakt zijn servicepunt, komt terug tot uh, 5-4. Maar ja... Nu gaat Murray serveren kan niet het uitmaken. De vorige twee punten serveerde hij uitstekend. Een ace en een halve ace. Nou, kan hij dat weer, dan heeft hij... de halve finale bereikt. Dat zou dan zijn vierde zijn in zijn carrière. Achter elkaar. Ik vind het knap, hoor. En die Murray, hier in Engeland, serveert. Nu gaat de service uit. Moet hij het met een tweede service doen? En ik heb al eerder gezegd, die tweede service is zachter... dan de tweede service van Serena Williams. Die tweede service moet hij niet van hebben. Nou, kijk, die was heel ondiep. Goeie return. Slice backhand van uh, uh, Murray. Voorhand nu van Murray. De lijn. Het is wat voorzichtig. Hij loopt om zijn backhand heen. Voorhand haalt uit en dat doet hij heel erg goed. Prachtig voetenwerk. En uh, Ferrer nu uh, twee matchpoints achter. Want het staat 6-4 in de vierde set tiebreak. En gaat hij het dan toch flikken, die Andy Murray? Stond één set achter. Tweede set uh, moest hij tiebreak spelen. Had daar een setpoint tegen. En misschien is dat wel het punt geweest waar David Ferrer ja, zijn kans, die hele kleine kans uh, heeft laten liggen. Toen werd het 1-1 in sets en vanaf dat moment... Uh,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 Maar misschien is het wel het jaar van Andy Murray. Want Nadal ligt eruit. Die treft hij niet. Hij treft nu jovi Friedzonga, Tsonga. Die in vier sets de Duitse kolschrijver versloeg. Dus uh, ja, dat biedt toch wel kansen. Want als ik kijk naar de onderlinge ontmoetingen... staat Murray met 5-1 voor. Maar goed, dit is Wimbledon, dit is Gras. Het is altijd anders. Maar Murray doet wat hij heel graag heeft willen doen. Ogen dicht. Hij geniet van het moment. Hij verslaat uh, die kleine Spanjaard Davidserij. Die heeft een prachtig toernooi gespeeld. Die heeft Roddick eruit geslagen... Die heeft Del Potro eruit geslagen. Die heeft laten zien dat Spanjaarden, behalve Nadal natuurlijk... dat hij ook goed op gras kan tennissen. En hij verliest hier eervol. Maar Murray dus in de halve finale op Wimbledon... met Federer, Djokovic en Tsonga. Jack Spijkerman wilde wat vragen aan Marco Hel, Peerman van van Berisant. Ja, jullie doen het, dat doen al die clubs, al die ploegen voor de reclame. Uiteraard. Dat snap ik. Maar waarom is er dan nu tegelijk de Ronde van Oostenrijk? Dat is toch volkomen zinloos? Dat komt niet op tv? Ik snap er niks van. Klopt helemaal. Dat is natuurlijk erg raar. Maar je hebt natuurlijk zoveel koersen tegenwoordig... dat je ze gewoon niet meer allemaal naast elkaar gaat brengen. Maar je bent toch als ploeg gek als je daar aan mee gaat doen? kost je alleen maar geld. Er komt niks van op tv. Dat klopt helemaal. Maar je hebt als ploeg natuurlijk ergens een 28, 30-tal renners. En die anderen kunnen natuurlijk niet thuis op de bank uit hun huis gaan zitten. Die moet ook wat doen. Die moet ook koersritme opdoen. Die moeten ook de Olympische Spelen voorbereiden... Vuelta, die moeten ook koersen. Ja, maar maar hoe dan? zit het dan met al die andere wedstrijden... die in het land worden gereden, die ook niet op tv komen? Dus ja, dat, dat dat, niet de ronde van Gaam of de, al dat soort dingen... dat, dat vind ik anders dan zo'n zo Tour de France of de ronde van Oostenrijk. Dat is echt heel groot opgezet. En die ronde van Oostenrijk is ook behoorlijk groter, mm -hmm. begrepen. Nou, het komt in Oostenrijk, komt nou ja. natuurlijk nog wel op de televisie... maar het stelt niks voor. Ja, Klopt het, stelt helemaal. Niks voor. Nou, het stelt sportief, sportief zien wel iets voor... maar qua reclame, nee. wordt alles weggezogen door de Tour de France. Een voorbereiding wellicht op, uh, de, ja, maar op de... Ja, op de, op de, ja. De, op de, we hebben de echte toppers toen mee aan de, aan, de, aan, de, aan de Tour de France... en die stappen halverwege ook af... omdat ze aan de Olympische Spelen mee willen gaan doen. Dus ja. ja nou ja, top. vandaag wint bijvoorbeeld in Oostenrijk Jacob Zugelsang. Dat is een jongen die zou top 10 in de tour kunnen rijden. Ja, Als hij meer geen mogen van de basis. Dat het WK of de Olympische Spelen. Ja, ja. Die jongens rijden natuurlijk ook ja. daar om zich daarop voor te breiden. Ja. Ja. Je hebt er, nou, je hebt er een 2000 al je hebt er renners uh, nou, hoeveel, hoeveel heb je er? 198 die mogen starten in de tour. Ja. De rest moet ook wat doen. Ja. Goed, we waren in Londen en we gaan weer naar Londen... want er was grote commotie in Groot-Brittannië over het bankenschandaal. Gisteren nam de baas van Barclays, Bob Diamond, ontslag... en vandaag moest hij voor een lagerhuiscommissie verschijnen... en zich verantwoorden voor de illegale praktijken van Barclays handelaren... die een cruciale rentestand hadden gemanipuleerd. Het schandaal heeft gevolgen voor miljoenen Britten... omdat hun hypotheek of spaarrente gekoppeld is aan die rentestand. Een jaar geleden verscheen Bob Diamond ook al voor de lagerhuiscommissie. en toen zei hij dit. There was a period of remorse and apology for banks. I think that period needs to be over. We need our banks willing to take risk. confident. De tijd van boetedoening voor de banken is voorbij en banken moeten weer risico's kunnen nemen. Vandaag sloeg hij een hele andere toon aan. When I read the e-mails from those traders. Ik got physically ill. Dat behavior was reprehensible, het was wrong. Ik ben sorry, ik ben disappointed en ik ben ook angry. Het is fout wat er bij Barclays is gebeurd. En het maakt hem zelfs misselijk als hij er alleen al aan denkt. Wat hem betreft worden de daders hard aangepakt. Ik denk dat mensen die dingen doen they're ze niet moeten doen... should be worden with harshly. Het is reprehensible behavior. En als je me vraagt, zouden die acties worden dealt with, absoluut. Maar hij was ook verdedigend. En of of really, really Dit schandaal is niet representatief voor de bank, zegt Diamond. Uiteindelijk was het maar een klein groepje beurshandelaren... die die cruciale rentestand hadden gemanipuleerd. Uh, love, 140, maar daar nam de Lagerhuiscommissie geen genoegen mee. Kun je me vertellen en vertellen... Wanneer hoorde u voor het eerst van de illegale praktijken? Bob Diamond, die zichtbaar nerveus was, was aarzelend en ontwijkend. With respect for the third time, what month did you discover the lowballing was going on? Just give me a date. Maar uiteindelijk kwam het antwoord. This month. This month. As late as this month pas vorige maand hoorde hij het en dat leidde tot ongeloof bij de commissieleden You're in charge, you're paid bonuses, 20 odd million a year in pay and bonuses, you're the man in charge, the book stops with you. Hoe kan een leidinggevende die zo rijk beloond wordt niet weten wat er in zijn bedrijf gebeurt? Of u ligt en was in feite medeplichtig, Of u bent gewoon incompetent. You must have been growing incompetent in your job during that period of time. If you in this. Het is aan de politiek om nu verder te beslissen wat ze gaan doen met dit schandaal. Maar de partijen zijn scherp verdeeld. De labour oppositie wil dit. How can he convince people that a parliamentary inquiry is a better way of restoring people's confidence than a vul, independent. Forensic and open judge-led inquiry. Een diepgravend onafhankelijk onderzoek, zoals dat ook nu met het afluisterschandaal gebeurt. Maar premier Cameron wil daar niets van weten. The most important thing about an inquiry is that it's swift and decisive. Set up as fast as possible. Gets going as fast as possible. Reports as fast as possible. Transparent and open at every stage. Cameron wil een parlementair onderzoek dat veel korter duurt. En dat snel moet leiden tot nieuwe regels voor de banken. Maar het is nog onduidelijk wie zijn zin krijgt. En zo rommelt de politiek verder. Voor Bob Diamond maakt het weinig meer uit. Hij gaat de bank verlaten met een vertrekpremie van 27 miljoen euro. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl We gaan uh, naar. Uh... Uh, Zwitserland uh, even terug, want daar klonk uh, vanochtend een wel heel wetenschappelijke variant van het 'we've got them'. We've seen this, we've seen this, we calculate this, and we conclude by saying that we have observed a new new boson with a mass of 125.3 plus or minus 0.6 GeV at 4.9 standard deviations. ja <applaus> yeah. Groot en lang applaus, groot nieuws vanuit uh, CERN in Zwitserland, het onderzoeksinstituut. Uh, of CERN moet ik waarschijnlijk zeggen. Na een uh, zoektocht van tientallen jaren is het higgsdeeltje gevonden, het zal er niet ontgaan zijn. Jors Engelen, uh, u uh, bent nu voorzitter van de Nederlandse organisatie van wetenschappelijk onderzoek. Tot drie jaar geleden directeur van ja. CERN ja, in, in Zwitserland. Ja. Uh, wanneer hoorde u van het bestaan van het uh, higgsdeeltje? Dat het, uh, echt dus, uh, dat het gevonden was. Dat, het, he, dat, dat de, de doorbraak uh, gemaakt was. Dat u het ik, nog niet mocht zeggen, laat maar zeggen. Ja, ik denk een, een dag of tien geleden. Zo'n heel laat op de avond uh, telefoontje van mensen die ik goed ken, natuurlijk. Die zo uh, opgewonden waren dat ze het met iemand wilden delen. Maar uh, uh, die iemand mocht het niet weer met anderen delen. Ja. Dus, Heeft uh, u al een flesje champagne gekraakt of zo daarna? Hoe moet ik dat zien? Uh, uh, nou, dat doe ik sowieso met enige regelmaat. Geen van pas dan. Maar dus, uh, nee, niets meer. Niet Speciaal. Nee. nee, want uh, wat je na dat moment, Die opwinding is, is natuurlijk leuk en heel stimulerend. En inderdaad, je krijgt het gevoel: hè, hè, het gaat lukken nu. Uh, maar uh, wat je echt wil weten is: uh, hè, hoe, hoe zwaar is het ding? Dat is vandaag. Ja. Nee, maar daar wil ik, uh, ik nog niet naartoe. Ik, ja. Eerst even het moment: u, u, u, u wordt gebeld. U krijgt te horen in andere bewoordingen: het bestaat. Ja. Zeer, zeer, zeer, zeer waarschijnlijk. Ja. Dan hangt u die telefoon op, of u legt hem neer... of u drukt ja. op een knopje en hij is uit. Ja. En dan? Want u het wordt waarschijnlijk als laatste tegen u gezegd... maar je mag het tegen niemand zeggen. Ja, dus ik heb het uh, meteen tegen mijn vrouw gezegd... Uh, <lacht> dat uh, de, de, de hiks is gevonden, maar we mogen het tegen niemand zeggen. En die heeft onze kinderen gebeld. En die <lacht> want, want, want, want iedereen, iedereen heeft schijnt gezien... altijd één ding door te vertellen aan één persoon. Dat is echt zo. Als je een geheim aan iemand vertelt... wordt het altijd aan één persoon doorverteld. Die het ook aan één persoon door. Maar, maar dit is behoorlijk... Uh, maar Nee, binnen nog? de perken gebleven. Ik, ik, ik geef zonder hond dat telefoon van ja, de kinderen ja. <laughs> En jij had ook die flesje champagne ja. ja. want, want, want iedereen in het gezin weet wat het higgs is. Uh, uh, nee, mijn, uh, mijn echtgenoot is, is niet natuurkundige. Maar uh, wel al heel lang uh, in gezelschap van een natuurkundige. Dus ze heeft er heel vaak van gehoord. En heeft er een zekere gevoel bij. Uh, een warm en, gevoel? Uh, een, een, een warm gevoel als ik uh, voor het eten thuiskom. En niet uh, tijdens het eten ook nog doorzocht. Maar uh, uh, nee, een, een warm gevoel. Ze, ze weet dat het een stuk van mijn leven is ook. En uh, mijn kinderen zijn uh, artsen, en ingenieuren en die hebben daar iets, iets minder uh, gevoel bij... maar uh, die gunnen mij mijn plezier natuurlijk. Ja, maar wat, voor ple wat, voor, wat is dat plezier? Op het moment dat je dat hoort, iets waar al... hoe lang is het? 40, 50 jaar uh, aan wordt gewerkt... en dan is het moment daar... en dat krijgt u dan via de telefoon te horen... en dan hangt u op... En dan maar je deelt niet zomaar iets met de familie. Ja. Er moet een bepaald gevoel bij zitten. Nee, het, het, het plezier is dat, eh, zoals ik straks zei... in 1994 is dit project goedgekeurd. Er waren natuurlijk al mensen over aan het nadenken... Uh, vervolgens werd er gezegd... ja, maar we hebben nieuwe supergeleidende magneten nodig... om die versneller te bouwen. Niemand kan die magneten maken. Toen werd er gezegd, dat gaan we ontwikkelen. Daar gaan we R&D voor doen. is gelukt. Toen zei iedereen, maar de elektronica die je nodig hebt... om die interacties te detecteren, die is veel te langzaam. En die, uh, die wordt beschadigd door de straling. We gaan nieuwe maken, uh, is gelukt. Uh, de uh, sensoren die je, die je moest maken om die deeltjes te detecteren... die, die waren veel te grof in die tijd. Uh, dat is ontwikkeld. Dus ik ben ontzettend opgetogen over het feit... Uh, niet dat Hicks dat idee heeft gehad, dat is ik zijn idee en dat is prima en dat heeft ons natuurlijk heel erg geïnspireerd en dat hebben we heel erg nodig gehad, maar vervolgens hebben we uh, de grenzen van ons kunnen verlegd uh, gezamenlijk met z'n allen uh, en dat heeft uh, overigens ook uh, allerlei spin-offs uh, uh, opgeleverd, ik was uh, uh, een paar weken geleden in, in mijn huidige functie uh, werd geïnformeerd over kankeronderzoek dat uh, het NKI doet, het Nederlands Kankerinstituut en uh, iemand die daarvoor werkte, die uh, gebruikte Sensortjes uh, die uh, in het vakgebied, hè, de, gewoon de puur fundamentele natuurkunde, die uh, uh, op zoek uh, was naar de Higgs, uh, die, die daar ontwikkeld is. Met andere woorden, die, die spin-offs. Uh, uh, wanneer je iets, iets, iets kunt wat je eerst nog niet kon. Dat is natuurlijk ook heel maar erg. Je het nog steeds heel erg buiten uzelf. Ik ben zo benieuwd wat er in dat kwartier na dat telefoontje met u is gebeurd. Bent u gaan wandelen? Bent u een rondje rond de tafel gegaan? Of wat is er gebeurd? Nee, ik, ik kon niet slapen. En, uh, ik, uh, ik heb even overwogen om het uh, gezond te gaan maaien. Maar het was dus midden in de nacht. Dat kan ik niet doen. En uh, nee, ik heb, ik heb geijsbeerd. Ik heb vrij lang geijsbeerd. Ja. Want het heet het Hicks -deeltje. Wanneer is meneer Hicks zelf gebeld? Um, ik. Ik vermoed... Uh Rond die tijd uh, er is uh, een, uh, een film gemaakt door Nederlandse filmmakers. Die hebben het hele epos willen vastleggen. Ik geloof dat vanavond ook op uh, tv ja. komt. Ja. En hij is, uh, weet ik, om het, het staartje aan die film op te nemen... is hij in Italië geweest, een paar dagen geleden. Dus toen moet hij vermoed hebben dat er een reden was om het, uh, om het te gaan afsluiten. Ja. Ja. Hoe briljant is die meneer Hicks? Dat je in 1965 bedenkt dat, dat, ja. dat er... Nee, hij heeft het niet voorspeld. Hij heeft bedacht dat het ja. er moest zijn. Tijdens een wandeling begreep ja. ik dat het... Uh... Hoe briljant moet je dan zijn? De, en dan doen de, men, de wetenschap hij, er 40 jaar over om het... Hij, hij is daar zelf heel bescheiden over. Hij ja. zei, ik had een probleem. En daar zat ik een beetje aan te prutsen. En toen... Uh, vond ik het. Hè. Toen vond ik dat Hicks-mechanisme... wat wij allemaal zo belangrijk zijn gaan vonden... en waar we nu dan de bevestiging voor hebben gevonden. Uh, overigens, in het voorbijgaan... Uh, het, het feit dat dat mechanisme zo prominent en zo belangrijk is geworden... is ook voor een heel belangrijk deel te danken aan het werk... van, uh, van onze eigen uh, ja. Nobelprijswinnaars, het hoofd en veldman. Maar uh, Hicks is daar zelf altijd heel bescheiden over geweest. Uh, ik, ik denk dat hij uh, wel eens gezegd heeft... Daarna heb ik eigenlijk ook niet meer zoveel uh, grensverleggends gedaan. Hij is uh, les gaan geven op de, uh -huh. op de universiteit okay. en zo. Een hele gewone man, is... man eigenlijk. Uh, uh, uh, ja, ja, ik, en nu? Uh, wat uh, hebben we er nou? aan? Want dat zit ik maar al eens maar af. Er is me veel uitgelegd op tv. Ja. Maar wat hebben we er nu aan dat we het weten? Nou, in de eerste plaats, in, uh, ja, kijk, uh, uh, heb je. Uh, alleen maar ergens iets aan als je er vervolgens iets mee kunt. Of... Nee, nee, nee, nee. Nee. Dus, dus, nee, maar dit lijkt mij, het is zo'n belangrijke vinding, dat, dat ja, kan niet zijn dat ze nee, zeggen, nou, ja, klaar. Ja, nee, nee, nee, maar, maar uh, als ik de, de vraag mag terugkaatsen, uh, u bewondert een beeldhouwwerk of een ja. schilderij, en u zegt tegen de artiest, nou wat hebben we daar nou aan? Doet u dat wel eens? Dat doet u niet. Nee. Maar u vraagt mij wel, wat hebben we eraan? Omdat dit wetenschap is. Omdat dit wetenschap is. Uh, we hebben eraan dat dit de wetenschap voort heeft uh, geholpen. We hebben een theorie. Ik uh, vrees dat ik onderbroken ga worden. Uh, van elektriciteit en magnetisme. Die theorie die wordt gekenmerkt door het feit dat elektrische aantrekkingskracht of afstorting die gebeurt doordat er deeltjes tussen die geladen deeltjes overspringen. Die deeltjes die noemen we fotonen. Dat zijn lichtdeeltjes. Die hebben één eigenschap die die theorie heel makkelijk hanteerbaar maakt. Die hebben namelijk geen massa. We hebben ook van die... Interacties die bijvoorbeeld tot uh, radioactief verval aanleiding geven... waar je precies hetzelfde model kunt gebruiken. Daar heb je ook overspringende deeltjes die die krachten overbrengen. Die overspringende deeltjes hebben we gevonden, experimenteel. Uh, maar die dragen wel massa. Oh, denk je, nou dan ga ik even in mijn theorie ga ik die massa toevoegen... en dan krijg je alleen maar onzinformules. Met andere woorden, wat Hicks heeft laten zien is hoe... en, en, en het hoofd en veldman, hoe je de theorie dan zo kunt uh, ombouwen dat je een geweldig goede theorie houdt. Net zoals die theorie van de elektriciteit okay. uh, en magnetisme. Okay. Uh, en, dat is, uh, en, en een voorspelling die daarbij hoort... maar dan moet er niet alleen een Higgs-veld zijn... maar ook een deeltje dat uh, dat, dat veld opbouwt. En, en dat is gevoelig. Okay. En, en, en ik denk ook dat de winst die u net beschreef... zit hem niet alleen maar in het vinden van het Higgsdeeltje, maar in de reis ernaartoe en alles wat je erbij uh, ontdekt en uh, kan gebruiken. Absoluut, er zijn uh, uh, door die, die hein, botsingen tussen protonen, dat is waar we het hier over hebben, uh, is een heleboel uh, nieuwe uh, kennis ontstaan. Uh, f, uh, nou goed, te veel om hier op te noemen en daar zal nog heel veel kennis bij komen ja. ook de komende jaren, want dit is niet het einde van iets, dit is het uh, begin van iets. Ja. Wat voor wat? wat, wat, wat, wat Nee, maar voor wat dat zit, ik moet niet vragen. Ja. Dus de vraag van daarnet was van wat kunnen we er nou precies ja, mee? Nou ja, oké, okay, die, die vraag is beantwoord, maar de vraag zou ook kunnen zijn wat nu? Het is nu gevonden. Is het avontuur nu voorbij? Uh, u geeft aan van het is het begin van iets nieuws. Van wat dan? Wat moeten we daar Ja, Dus, dus die, die, die basis hè, waar dat element nog in ontbrak... Hè, die, die prachtige theorie die ik beschreef, die is nu compleet. Wij hebben nu vaste grond onder, onder de voeten... om verder uh, de, uh, de interacties tussen die deeltjes uh, te bestuderen. Want we weten, uh, dat is dan ook weer zo aardig in de natuurkunde... dat dit beeld uh, klopt, maar niet compleet is. Als wij naar het heelal kijken dan zien we bijvoorbeeld uh, maar 4% van de materie die in het heelal zit... en dat kun je afleiden uit allerlei draaiingen van, uh, van uh, uh, galaxies, melkwegen... Uh, dat daar veel meer massa in zit dan de massa deze die wij kennen... en die wij in die theorie die ik net beschreef uh, hebben gevangen. Dus eigenlijk maar een massa die, die we nog niet die kennen, kennen, daar nee. komt het op neer. Massa die we nog niet kennen, ja, daar komt donker, het neer. donkere materie. Dus we gaan nu op dat hele solide fundament, dat sinds vandaag solide is is, gaan we verder bouwen. Dus mijn vraag was niet zo gek, wat hebben we eraan? Want nee. ik hoor nu dat er een heleboel uh, nog gaat volgen. Nee, maar ik dacht dat u, dat u meer dacht aan betere tandpasta. Nee, en nee, nee, nee, nee, Trouwens, kunnen we nu ook betere daar verwachten? Nee. Ja, nou, nou, nou is het ook wel een bevestiging van, van een theorie, want uh, niet iedereen uh, um, uh, geloofde erin dat er het Higgsdeeltje er was. Een hele belangrijke wetenschapper, tenminste een, een, een vrij populaire wetenschapper, Stephen Hawking, was altijd Heel kritisch erover, en hij zei vandaag: Dit Dit is een belangrijk resultaat. En zou Peter Higgs de Nobelprijs gegeven hebben. Ik had een bed dat de Higgs-partikel niet zou worden gevonden. Het seems I had just lost 100 dollars. Ja, hij zegt, hij zegt uh, Higgs moet de Nobelprijs krijgen en hij had een, een weddenschap afgesloten, uh, 100 dollar, uh, dat ja. het higgs deeltje er niet zou zijn. Hij heeft het verloren. En, uh, doet u dat nog wat als zo'n man um, zijn verlies toegeeft? Is dat ook nog iets tussen wetenschappers onderling? Uh, nou, uh, het is natuurlijk uh, altijd aardig... en ik weet niet of dat is wat Hawking be bewogen heeft... om, uh, uh, als iedereen zegt, uh, uh, het HIX-mechanisme moet ons uh, de weg wijzen... dan zijn er altijd natuurlijk mensen die zeggen... maar misschien is er geen hicks. Um, hij is, hij is misschien gewoon dwars geweest. Ik, ik, denk, ik, ik ben niet op de hoogte van het feit dat hij alternatieve theorieën had... die het Higgs deeltje overbodig maakten. Ja. Dus hij, is, hij is een beetje, ja, een beetje, heeft een beetje de aandacht gezocht, denk ja. ik. Ja, Moet, ja, Moet Pieter Hicks de Nobelprijs krijgen? Uh, ook dat is een moeilijke vraag. In de eerste plaats, als die voor dit mechanisme uh, uh, uh, toegekend wordt... Dan was er een publicatie van Hicks, inderdaad, in zijn eentje. Maar op hetzelfde moment zaten twee mensen in België. Uh, uh, Anglaire, uh, aan, de, aan de Franstalige Brusselse Universiteit, en Braud Die hebben um, uh, op hetzelfde moment een artikel gepubliceerd dat de, dezelfde kant op wees. Dus uh, ze worden binnen het vak altijd in één... Uh, adem genoemd. Moeten ze dan uh, alle drie wellicht. Uh... Brout is overleden, dus dat kan mm -hmm. niet meer. Maar Engelert was er vandaag ook. Die is om een of andere reden wat minder bekend en uh, zichtbaar dan Hicks. Maar. Uh, ja, die, die was de man met die bril die naast hem stond. Uh, die stond op een gegeven moment bij hem. Uh, nou weet ja, ja, ja, dat ja, ja. Was, uh, hoorde ik later de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten ja. overigens. Uh -huh. ja. Maar moeten ze nou de Nobelprijs krijgen? Moeten zij de ik, Nobelprijs krijgen? Ik, ik, ik vind dat moeten anderen maar uitzoeken en bepalen. Nou, ik vraag het ik, u. u. Ik ga proberen om die mensen... Ja. Om, ja. Ja, mag ja, ik maak ja, het, donkle. Ja, is besloten ook. <laughs> Oké, okay, ik ga proberen om die mensen die deze experimenten mogelijk hebben gemaakt... want er zijn echt grenzen verlegd die, uh, die, die indrukwekkend zijn... om die een beetje onder de aandacht te brengen. Mag ik dat typisch Nederlandse vraag stellen? Dit heeft miljarden gekost. 7. Het heeft toch enorm veel opgelezen. Nee, Maar dit heeft miljarden en miljarden en miljarden gekost. Ik heb geen idee hoeveel het uiteindelijk is geweest. Is, is dit het waard? Is het zo'n uh, gigantische onderzoeksinvestering waard? Ja. Het uh, is een Europese ontdekking, hè? Het is een Europese ontdekking. Uh, het helpt een klein beetje. Niet te beetje hard zeggen, want daar uh, houdt Wilders niet het, van. Dus, uh... het, nee, nee, nee, <lacht> nou, misschien zeg ik het daarom. Uh, uh, Wilders heeft jaren geleden CERN bezocht. En toen, nou, niet CERN, maar Genève, Toen heb ik hem ontmoet. En hij mopperde helemaal niet over wat we daar deden. Okay. Maar, uh, dat, uh, dat zou hij misschien nu uh, wel doen. Uh, nee, is het dat waard geweest? Zoals ik zei, uh, uh, ons concurrentievermogen in Nederland. Dat is misschien waar jij uh, aan denkt. Dat wordt wel geholpen zeker binnen de kennis-economie die we moeten zijn... we hebben geen andere keuze, door hoogopgeleide uh, mensen. En uh, uh, behalve de spin-offs die ik noemde, en die lijst is niet uh, uitputtend... zijn er natuurlijk heel veel uh, jonge mensen, uh, uh, uh, technici, uh, maar ook wetenschappers... opgeleid, die, die een proefschrift hebben geschreven, op weg naartoe, op, op, op weg naar, hm. naar vandaag toe. Uh, en die mensen die vinden hun weg ook uh, in de industrie. Met andere woorden, uh, ja, het is het waard. En het is, ook, het is het ook waard om daar als Nederland uh, volwaardig in geparticipeerd te hebben. Want nu hoeven wij het niet uit de krant te lezen. We hebben het echt ook zelf uh, uh, mede ontdekt. Ja, even een spin-off nog noemen. De MRI-scans bijvoorbeeld, die er uh, mede doorontwikkeld zijn. Zonnepanelen ja. die daar een voordeel van hebben gehad. Ja, ja absoluut. Allemaal dingen die daaraan vasthangen. Dus die miljard... ja, en, het, en het World Wide Web is op uh, de site ook ontwikkeld he, in, uh, in dit uh, onderzoek. Het internet over. aan zich? Het internet aan zich niet, dat is een Amerikaanse nee. ontwikkeling, een, een militaire ontwikkeling, maar ja. het, het World Wide Web, uh, WWW. Aha, kijk Hypertext, markup language en dat soort dingen, HTML. Nou, het, uh, het CERN is in ieder geval gebruikt en uh, heeft erop geleverd. Goed, uh, we gaan naar uh, het nieuws van uh, 9 uur toe. Uh, Zometeen uh, gaan we verder met onze gasten hier aan tafel in Radio 1 Sportzomer. Ik zit met gewetensnood. De Radio 1 Sportzomer. Ik weet van niets, dus daarover valt ik me mee. Negen weken lang. Geert is de feeling met de maatschappij compleet kwijtgeraakt. Elke dag van 10 uur s ochtend tot 11 uur s avonds. Nee, ik wist uh, van niets. De mix van nieuws en sport. Wat zijn ze sterk, het zijn mannen van staal. En we juichen de kampioenen toe. Het publiek vindt het prachtig. Iedereen is natuurlijk super enthousiast. Het is gewoon een gesprek van de dag. Zo'n goede hebben wij nog nooit gehaald. Ja. Is toch goed, hè? Tot 12 augustus.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 Dit is Radio 1.